Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump is onderweg naar Georgia... waar hij zich moet melden bij de gevangenis in Atlanta... Hij wordt vervolgd voor pogingen de verkiezingsuitslag in de staat Georgia te manipuleren. In de gevangenis moet Trump zich melden bij justitie en er wordt een zogenoemd mugshot gemaakt, een verdachte foto. Direct daarna komt hij op borgtocht weer vrij. Trump stapte bij New York op het vliegtuig richting Atlanta. Hij zei zelf op sociale media dat hij zich om half acht lokale tijd zal melden bij de gevangenis. Dat is half twee vannacht Nederlandse tijd. Minister Hoekstra is door zijn brede ervaring de juiste persoon om Frans Timmermans op te volgen als eurocommissaris, zegt demissionair premier Rutte. Volgens hem is Hoekstra zeer breed en vaardig met financiën en buitenlandse zaken. Rutte erkent dat het een nadeel is om nu met de oorlog in Oekraïne de minister van Buitenlandse Zaken te laten vertrekken, maar zegt dat er meer voordelen tegenover staan. Rutte wilde niet zeggen of minister Kage ook in de race was... voor de Europese topfunctie. En ook niet of er al iemand klaarstaat om Hoekstra op te volgen... als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. De VS heeft geen aanwijzingen dat het vliegtuig... met daarin Wagner-leider Prigozhin is neergehaald met een raket. Wat dan wel de oorzaak is van de crash, is nog niet duidelijk. Amerikaanse inlichtingendiensten zouden uitgaan... van een opzettelijk veroorzaakte explosie of sabotage... maar het Pentagon zegt daar niets over. De afgelopen dag liet president Poetin weten dat hij de familie van Prigozhin heeft gecondoleerd. De Wagner groep kwam twee maanden geleden onder leiding van Prigozhin in opstand tegen de Russische legertop. President Poetin noemde dat een dolkstoot in de rug. Het weer. In het zuiden en oosten nog kans op enkele buien. minimaal rond 18 graden. Overdag veel bewolking en maar een beetje zon. Hier en daar een bui. In het oosten en zuiden kan er onweer bij zitten. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Is jouw keuze ZFM.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 We zien het wel. Want ik wil alleen maar dat je bij me blijft. Tot de zon, je komt Met een hoofdletter Z Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Zomer Luisteraar, hij is knap, hij is leuk, hij is intelligent...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 Jij bent de koe, ik ben de stier. Oh Herman, Eén uur met jou is vijf kwartier. We jij staan samen stijl, ik het station. We staan samen stijl, ik de stem. regen, ik de dom. We staan samen stijl, ik de bonbon. We staan samen stijl, ik de kokom. Ik ben staan. het zakje, jij de thee.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 Der mee Dan maken we nog meer van dit soort dingen We zingen over de wereld Dan kopen we een villa en een jacht Nou, een en ja, jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig Waarom niet? Maar het is duur Nou ja, Herman, zit er meer in een romans duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk Sorry, om dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk. Wij de zijn het varken nou en de tang. Betaalbare romantiek, te bestaat toch helemaal niet? en een vries. Dat kost in mijn hand voor Jij ja. bent de schrikdraad ik de waarop de ik pies.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 Het leek me ook sterf.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 Te zien. Ik heb je losgelaten, ik heb toch echt beter verdiend. Beter dan die jaren. Want je ging bij mij vandaan zonder antwoord, zonder vraag. Nu is het toch echt een laag, jij hebt gelogen, je hebt me nog.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 out for anything if we try enough. Let the daylight in on a better day, it's been too long, we've been living under a rain, but daylight in on a better day, it's been too long, we've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 Joornoché ricorderai alzati in fretta e vai che chi credente non ti arrenderè luister naar de zon Ik zie jouw moment. Dus ga nu.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 Mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tu dimme te recorro.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 Nala Nala na, Nala, na, na. tu quieres mami. Ya le vienen los ojos. La mira y se relanza. Él pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Baby si yo te cojo, te subo a la altura Tú dime el récord.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 Mala, me rellena los peines, te bala Y hasta de la corta en la sala Estado enfocado en Yo tu calmalo y tú miras Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro y a ella le gusta el mundo. La tengo loca con él Sola se toca cuando Mirándola Yo la voz